12 uur. Jurie Stubenitski met het NOS-journaal. Het dak van het AZ-stadion kan verder instorten, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Er is volgens de raad een acuut risico omdat er in het dak nog twee breuken en verdachte plekken zijn gevonden. Uit het verkennend onderzoek in Alkmaar blijkt dat het instorten van de overkapping afgelopen zaterdag is veroorzaakt door falende lasverbindingen. In de rechtbank van Maastricht heeft Thijs H. drie moorden bekend. één in Scheveningen en twee op de Brunsemerheide. Hij zei dat hij een psychose had, al twijfelt het openbaar ministerie daaraan. De aanklager zegt dat H. voor de moorden websites bezocht... waar stond hoe je je als psychopaat moet gedragen... en rechters voor de gek moet houden. Prinses Christina zal worden gekremeerd. Het is voor het eerst dat dat gebeurt in Koninklijke Kringen. Normaal worden leden van het koninklijk huis bijgezet in de koninklijke grafkelder in Delft. Christina was sinds 1965 geen lid meer van de koninklijke familie... omdat ze voor haar huwelijk dat jaar geen toestemming had gekregen. Daarom kwam ze niet meer in aanmerking voor troonopvolging. Prinses Christina was de jongste zus van prinses Beatrix. Ze overleed vanochtend op Paleis Noordeinde aan de gevolgen van botkanker. Christina was 72 jaar. Noord-Korea reageert fel op het voorstel van de Zuid-Koreaanse president Moon... om te streven naar één verenigd Korea in 2045. Het land heeft de vredesbesprekingen per direct opgeschort. Moon opperde ook om in samen met Noord-Korea de Olympische Spelen te organiseren. De minister van Justitie op Aruba wil voorkomen... dat mensen ontsnappen uit de gevangenis op het eiland. De afgelopen vijf maanden ontsnapten vijf mensen uit de Kia-gevangenis... De minister wil mensen die ontsnappen daarom een extra celstraf opleggen van maximaal acht jaar. Het weer, de zon schijnt nu en dan. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 20 tot 23 graden. Vanmiddag meer bewolking en vannacht regen. Morgen begint ook regenachtig, maar later is het vaker droog. Vooral aan de kust. Het wordt morgen een graad of 22. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnald bij de ANWB.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 Een hele goedemiddag en hartelijk welkom bij een nieuwe Zandvoort Lunch op deze vrijdag. Ja, ik uh, moet vrijdag zeggen, 16 augustus. Ik had donderdag gezegd, want ik ben natuurlijk ook altijd wel de donderdag gewend. En we hebben hele leuke gasten vandaag. En uh, we gaan er gewoon een leuke uitzending van maken. Welkom bij Zandvoort Lunch. En ook wel een extra lunch voor, dames en heren. De bedoeling is natuurlijk om vijf dagen in de week lunch te presenteren. Helaas op dit moment nog maar drie keer, maar vandaag krijgt u er vier. Mijn naam is Roy van Buringer en ik hoop vandaag een speciale gezellige uitzending voor u te maken. We gaan lunchen met muziek en informatie... Hier op uw Zandvoortse apparaat. Dat vindt Dolly altijd leuk als ik dat zeg. Wat is er van het weekend te doen? Dat hoort u allemaal vandaag in dit programma. We hebben weer een leuk item van Enna Nieuws. Langzamerhand begint het tv-seizoen ook weer te beginnen op de buis. Wat gaat u verwachten komend tv-seizoen? Daar gaan we het zeker ook even over hebben. Niet op de Zandvoortse televisie natuurlijk, want daar ziet u Text TV. Wilt u meekijken in de uitzending? Kijk dan even op www.zfm-live.nl Of reageer kan ook 023-573-0393 023-573-0393 Maar we hebben ook vandaag een speciale gast uh, Gasten moet ik zeggen Maar onder leiding van uh, Chris Broersen Zeg, nee broers Ik zeg het nu wel goed en uh, ja, daar, wat hij hier komt doen, daar gaan we het zeker zo meteen over hebben. En wat ik zei, u krijgt muziek en informatie. En daarom gaan we, uh, ook, uh, gaan we ook lekker muziek en informatie draaien. Ik draaide hem gisteren, maar ik ga hem toch ook lekker nu draaien. Omdat ik het lekker muziek vind. En toch zomaar stintje, terwijl het een beetje grauw buiten is. Ik krijg toch een zomers gevoel van heerlijke uh, muziek hier op de Zandvoorts Radio. Dit is ZFM Zandvoort Lunch. En uh, vandaag, uh, zei ik al, hebben we speciale gasten in de uitzending. We hebben Chris uh, Broers en uh, Chris is uh, van Roots Zandvoort. Welkom Chris. Hey, welkom. Nou, wat leuk zeg je weer eens op de radio. dat is een ja, tijdje geleden. Jij, jij bent een oude ZFM'er. Ja, zeker weten. Ja. Nog zelfs voor de verhuizing. Maar ik heb begrepen dat dat weer een tijdje was. Maar uh, nou, je ziet er minstens zo'n goed pand, hoor. Ja, ja, ja, ja. Zeker weten. Nou, leuk dat je even hier bent, maar je hebt mensen meegenomen. Je bent, zeker weten. Je bent van Rood-Zandvoort. Ja. We gaan het zo meteen hebben wat Rood-Zandvoort inhoudt. Maar wat, wie heb je meegenomen? Vertel. Nou, ik heb naast me Bert zitten op mijn linkerhand Dag en, uh, Hoi. Hey. Hoi. en uh, Dorien aan mijn rechterhand. Uh, nou, misschien uh, kan, kan uh, Bert het uh, zelf nog het, uh, het mooiste vertellen wat hij zo leuk vindt uh, om hier in de studio te, te zien en te beleven. Vertel Bert. Nou, gewoon even beleven hoe men hier radio maakt, de muziek enzovoorts, de mensen die hier werken. Achter de schermen kijken. Achter de schermen kijken. Achter de schermen, ja, zeker. Je wordt toch niet nerveus van ons, hè? Roy? De wie zo aan zitten staren? Nee, hoor. Nee. nee hij is van wat geweldig. Ik staar zelf. Ja. En Doreen aan mijn rechterhand. Ja, hallo. We hadden net ook al ja, even eens, uh, wat uh, muziek, uh, muziek uh, muzikale kennis doorgesproken. Ja, en, uh, dat zijn er veel. Ja, je zit de een half uur vol met verzoekplaten denk ik. Ja, dat leuk, leuk, <laughs> leuk. Maar uh, Doreen, wat, uh, ja. wat bracht jou hier? Nou, ik ben met Chris mee. Ik wandel met Chris op vrijdagochtend op het strand... En we wilden een kijkje achter de schermen nemen. Misschien een uh, verzoeknummer aanvragen uh, als dat kan. Tuurlijk. Ja, ja. En, en ik dacht natuurlijk als we naar Roy gaan... Hè, dan moet ik wel uh, twee mensen meenemen die echt nou, into the music zijn. Nou, ja. Bert heeft onlangs de muziekquiz gewonnen. En uh, Doreen, ja. nou, die wist mij nog meer over muziek te vertellen dan dat ik zelf wist. Dus <laughs> ik denk, we nemen gofgeschut mee. Oké, okay, maar Chris, uh, mensen zullen wel denken... Ja, jij wandelt met Doreen en wat doe, wat, wat doe jij met Chris? Nou, de muziekdeel. De muziekdeel. Hè? De muziekdeel. Ja, dat gaat in de blauwe, de, de blauwe tram. Ja, maar dan denken mensen... Ja, maar waar, waar, wat, wat, wat is Chris dan? Dus Chris mag even vertellen. Chris, wat, wat, wat ben je eigenlijk? Wat, wat... Wat ben je van deze mensen? Nou, buitenom een Manager van alles staat eigenlijk op papier... een sportactiviteitenbegeleider. Ja. Maar het is een beetje in de breedste zin van het woord. En het belangrijkste is eigenlijk wat überhaupt Roots doet... is dat we activiteiten organiseren nou voor eigenlijk deelnemers... van allerlei verschillende achtergronden. Mensen die het gewoon uiteraard heel erg heerlijk vinden... om bij ons langs te komen en sociale activiteiten te ondernemen. Ja. Tot aan mensen die bijvoorbeeld revaliderend zijn van bepaalde klachten. Van licht tot zware psychische... Problematiek. Dus het is heel uiteenlopend. Maar het uh, hoofdzakelijke doel is om uh, ja, met mensen te gaan kijken naar waar hun mogelijkheden liggen. Dus weer in de vorm van activiteitenbegeleiding of uh, uiteindelijk ook te gaan werken, kijken waar de interesse ligt. Nou, wat, wat een mooi beroep eigenlijk. Absoluut, superleuk. Ja, en dan zo zit je weer in de Radiostudio, zo loop je weer op het strand. Ja, het is echt, je komt overal. Ja, en uh, Chris, um, Roots, is het een landelijke um, organisatie? Ja, het zijn wel op heel veel plaatsen vertegenwoordigd. Ook um, Amsterdam zit vol mee en Haarlem. En uh, ja, het bestaat uiteindelijk uit um, uh, heel Arkin in breed. Dat is de organisatie. Daar vangen een aantal divisies onder. En uh, Roots is daar één van. Dus dat uh, is een hele grote organisatie, ja. Zijn, zijn jullie eigenlijk al lang in antwoord? Um, in Zandvoort dan moet ik even Bert en Dorien aankijken. Hoe lang al uh, in Zandvoort zitten? Ik dacht iets van twee, tweeënhalf jaar, zo'n beetje. Want ja, voordat ik zelf kan... doe pas vier maanden mee in Zandvoort. Oké. Okay. Ja. Want, want uh, mij was het nog niet bekend, de organisatie. Kan dat? kloppen? Of uh, doen jullie wel genoeg aan? Heb, ben ik, kan, on, had, heb ik onder een steen gelegen? Nee, er wordt wel voldoende inderdaad geprobeerd en uh, inderdaad uh, gekeken naar mogelijkheden. En uh, dan moet ik zeggen, de blauwe tram, je moet inderdaad ook even zoeken om het te vinden. Het is uh, inderdaad niet zo heel makkelijk te vinden, dus misschien uh, ligt het daar. Maar uh, ja, we zitten er zeker. Ja, bij, in ieder geval de blauwe tram is uh, bij het Louis Davids, Davidsplein achter de... de ja, ja, achter achter de, het uh, Of nee, de... Achter de blauwe deuren. Ja, achter de blauwe deuren inderdaad. En soms is de blauwe loper ook uitgelopen natuurlijk. Ja, ook. In ieder geval uh, in dat mooie complex, uh, waar ook allerlei andere activiteiten te doen zijn voor, uh, ja, voor de zandvoorters. En waar ook uh, natuurlijk uh, zit het achter de grote krocht. Dat wilde ik zeggen. Kijk, dat, dat is echt inside information, hè? Ja, ja echt al die ja. straatnamen ook. Ja, al die straatnamen had ik ook nog wel eens door elkaar. <laughs> maar uh, Dorien uh, wandelen met, uh, met Chris. Yeah. Doe je nog meer dingen met Rood? Ja, zeker. Roots zit overal, uh, ook in Haarlem. Daar doe ik, werk ik op het administratieproject van Roots. Dat uh, is bij Print and Pixels. Uh, oh, ja. Daar doe ik administratief werk. Oké. Okay. Ja. En, um, en wat is nou het, het leukste van Roots? Kan je dat ontschrijven? Nou, het is weer een opstap uh, na een langdurige periode van uh, ziek zijn... Uh, richting uh, eventueel werk... Weer ja. in, in de toekomst. En je kunt uh, zelf bepalen of je één of twee of drie uurtjes of een dag deel komt, of het één of twee dagen per week. Dat gaat allemaal in overleg. Je ja, hebt wel een mooie radiostem trouwens. Ja, dank dat zei je oh, al. Ja. Nou, ben je stiekem nou. aan het solliciteren bij de radio? Nee. <laughs> nou. Nee, dat niet echt. We zoeken nog mensen hoor. Je bent welkom. Dank je. Ik vind het wel heel leuk om hier te zijn. Dank je voor de uitnodiging. score is sowieso op punt voor het achter de microfoon zitten. Want het is ook altijd wel eventjes een ding natuurlijk. Ja, wat is er nieuw hè? In het begin zei ze, nou, dat weet ik niet of ik dat durf hoor. Maar het was meteen, boem, je zit erin. Ze zat als eerste. Ik ben heel slecht in namen, maar ik wijs even naar jou. Bert. Ja, Bert ja. Sorry Bert. We kennen elkaar. Ja, gewoon altijd van gezicht. Ik heb je al vaker gezien. Maar wat je hebt van de week nog gekookt, hoor ik met mijn moeder. Nou, ik... Eigenlijk vorige week. <laughs> vorige maar, week. Okay. <laughs> <laughs> maar, uh, maar nu weet ik ook de naam bij het gezicht. Dat is ook wel mooi uh, natuurlijk. Ja, en dat, dat is Zandvoort. Dus, uh, ik heb geen Zandvoortse bijnaam. Dus nee, Zandvoortse geen, uh, Zandvoort, nee, nee. nee, ik ook niet. Want ik ben ook niet officieel een Zandvoorter. Nee, ja. Maar, uh, maar uh, nee. Ik, uh, ik weet geen eens de bijnamen van mijn opa en oma. en zo. Hoor. Dat, dat, die <laughs> komen wel uit Zandvoort. <laughs> dus, uh, maar, uh, maar ja. Wilt u reageren op deze uitzending? Dat kan 023 573 0393. U kunt ook een e-mail sturen naar redactie.zfmzandvoort.nl En uh, ja, Doreen, we gaan... We gaan uh, we gaan jouw... Het uh... is tijd voor je verzoekplaat, ja, volgens mij. Ja, we gaan een verzoekplaatje gaan draaien. Mee, maar neemt... ik moet even volpraten. Ik ben hem even aan het zoeken. Dus ja. <laughs> een verzoekplaatje okay. die ik even aan het zoeken ben. Moet ik zeggen voor wie ik hem heb bedacht? Nou, ik... Nee, want ik weet ook niet welke... Wel, wel, maar welk nummer wilde je dan horen? Ik wilde heel graag... You Should Be Dancing van The Bee Gees. We, weet, oh. je wat, weet je wat we gaan doen? Ja. Tijd, ik ga eerst het eerste nummer opzoeken die ik wilde. ja. En dan het tweede het nummer wat je net vroeg van de biertjes, gaan we zo meteen wel lekker draaien. Uh, Roy vroeg: van, uh, Heb je een de soeplaatje en Dorien had de lijst van 100 platen ja. aangewezen? Ja, ja, ja, ja, hij, ja, hij ja. is nu even het welke oh. het meest relevant is uh, vandaag. Dit nummer, dit nummer, daar ben jij uh, naar de bioscoop geweest. Oh, wat leuk! Rocketman, oh, mooi. Elton John hier op ZFM Zandvoort. Zero out, 9 am. And I'm gonna be high as a kite by then En hier op ZFM Zandvoort bij Zandvoort Lunch. En uh, dat is uh, ja, toch de favoriete film waar Dorine de afgelopen tijd naar de bioscoop is geweest. Wij gaan verder met het volgende plaatje. Dat is Suzanne en Freek. Ze zijn opkomende artiesten. Een liefdespaar. Maar ook gewoon uh, twee hele goede sing- en songwriters in het Nederlands. En wij draaien een Blauwe Dag van Suzanne en Freek.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 Come rain or come shine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 U luistert nog steeds naar Zandvoort Lunch hier op uw Zandvoortse radio. ZFM Zandvoort 106.9 FM. Wilt u meekijken? Dat kan. www.zfm-live.nl Daar zijn we op te zien, dus we zwaaien ook eventjes. Hoi! hoi, hoi. Zo. En uh, wilt u reageren op uh, deze uitzending? Dat kan. 0235730393. De mensen van Rood zijn nog steeds aangeschoven. Ik zou zeggen, schuif nog een keertje aan. En uh, Er is nog een gast binnengekomen. Johans, ja, je mag ook lekker aanschuiven, hoor. Geen probleem. Had je dat gedacht van tevoren, joh, ja, Het wordt <laughs> microfoontijd. tijd ook. Het Stakel... wordt ja, Sta ik aan? Ja, nu wel. Ja, ja. <laughs> ja u luistert zo steeds naar Zandvoort Lunch en de mensen van uh, ja, rood zijn uh, aangeschoven. Jullie zijn vooral uh, activiteitenbegeleiding, hè? Daar heb je het een beetje net omschreven. Zeker weten. En uh, ja, jullie hebben ook een muziekgroep, hè? Ja, zeker het weten. De muziekgroep is normaal gesproken dan in de, de blauwe tram en dan... Uh, nou ja, de, de ene keer is het inderdaad doen een zoekplaatje en de andere keer is het uh, muziekkennis testen. En uh, toen dachten we, nou, als we onze muziekkennis nou eens verplaatsen hier naartoe... dat is ongeveer dezelfde tijd. Dus zo kwamen we eigenlijk hieruit. Nou, wat leuk. Dus, dat, uh, dus uh, zo kwam het eigenlijk een beetje het, uh, het uh, concept en het idee om dat, uh, om dat te bedenken. Ja, als je bijvoorbeeld een vraag aan uh, twee... Uh, ik, mag ik jullie cliënt even noemen? Is dat een goede benoeming? Nee. Deelnemers. Nee? Deelnemers. Deelnemers. Het ja. cliënt klinkt zo negatief altijd ja. eigenlijk. Ja, het, het is, Deelnemers. Ik vind dat het ook, ook een, goed, een beetje ja. klinken als een soort van uh, label, zeg maar. Ja, je nou ja. We noemen het altijd een soort van deelnemers. zodat ja. je inderdaad uiteindelijk... Nou ja, dat is ook het, uh, het, het belangrijkste en de reden natuurlijk... om mensen zijn hier te binden als zijn de deelnemer. Dus uh, vandaar. Ik ga, ik ga het opschrijven. Want deze discussie, of het is geen discussie... maar uh, de, dit onderwerp hebben wij al een keer eerder besproken... hier bij Sandoord Lust. Oh. Dat was bij de deelnemers van Nieuw Unicum. Oh. Ah. En die hadden hetzelfde: van ja, wij zijn geen cliënten. Dat, is, dat klinkt zo negatief. Terwijl het niet negatief bedoeld is, natuurlijk. Ja. Maar we gaan. deelnemers vind ik een, een goede benaming. Ja, ja, dat vind ik goed ook bedacht, deelnemers. Wie heeft wat nieuws bedacht vandaag. Ja, mooi. We bedenken alleen maar nieuwe dingen. Ja, <laughs> ja joh, daarom, daarom. Ja, wat we, wat we als we het over kennis hebben van muziek, met jullie beiden. Bedoel je hem Bert ja, en ja, euh, Johan of ik? Ja, Bert vooral. Bert, um, ja. weet je bijvoorbeeld... Uh, welk jaar um, de cover is gemaakt van... <laughs> hij is nu echt op, uh, oh. op Google wat aan de oh. hoek zoeken, denk ja, ik. Ja, hoe heet het ook alweer? Ja, ik krijg maar één kant. Hè. De cover. Oh, uh, Bert dat aan één kant. Ik pak ondertussen even uh, je andere koptelefoon. Uh, Maas, zeg maar. Ja. In ieder geval, uh, Bert, de, de cover met die... Uh, die uh, Zebrapad. Abbey Road... Oh, Abbey, wanneer is die genomen? 69, ja. geloof ik. Of 68, ja, 68. De Beatles. De ja, Beatles. Yeah. Hey, goed zo, we... goed zo. Daarom zei ik ook niks. Ja, ja. onderschat ja, ons niet, want, <laughs> hoor. Want Let It Be was eerder opgenomen dan, dan Abbey Road. en zei... hey. Goed zo, hey. goed zo. Dat <laughs> nou had ik net gelezen. <laughs> ja, <laughs> ja, Wikipedia. <laughs> ja. <laughs> en um, effe, misschien voor nu, hè? Misschien is dit wel een hele moeilijke vraag... omdat je totaal niet weet. Met welke voice-deelnemer? Oh, god. Oh, ik kijk... Ik Geen voice. Nooit naar de nee, voice maar ik neem aan dat je Duncan Orders wel kent. Ja, zeker. Is de, ja, die heeft door deelgenomen aan de voice. Maar voor de rest kwam hij heel ver? Uh, nee, hij niet. Maar hmm. zijn collega wel. Maar welke collega? Zijn zong Nederlands. Ilse de Lange. Nee, nee. geen flauw idee. Jeetje. Geen idee? Ik ben. Uh, uh, George van de Pannen. Ah, die. Ja, die, die schijnt echt. Ken je die wel, Bert? Uh... Nee, die ken ik niet. Toevallig heeft George uh, tijdens de Pride at the Beach uh, opgetreden op het uh, raadhuisplein. Oh. Ja, George van oh. de Pannen, dat is degene die um, uit de Force een beetje bekend is geworden met. Uh, die zingt uh, nummers van bijvoorbeeld de Jacques Bril en van. Uh, echt die smart lap ja, van de ja, ja, Chagny ja, ja, en zo. En daarmee staat hij ook in het concertgebouw en dat soort dingen. Die ja. doen het best nog aardig trouwens. Ja, zeker weten. Ja, ja hey, dan, dan toch gaan we naar vragen. een volgende vraag. Um, zijn jullie een beetje uh, bekend met de artiesten? Oh, nou dan moet ik echt de hulplijn denk ik gaan inschakelen <laughs> van de, de deelnemers naast me. Ja, ik, ik, Johan die zit er niet, die denkt ja, dat weet ik wel. Die denkt kom maar op. Oké, okay, dan ga ik eventjes een liedje draaien, heel kort. Oké. Okay. <laughs> uh, dit wordt de muziek hè. Binnen hoeveel seconden Wie? moeten we het roepen? Nou. Mm. Binnen twee seconden. Ik denk twee. als je het begint, dat liedje begint, dat jullie misschien wel weten wie het is. Oh, dat is iets niet. Dan moet eerst even. Sorry hoor. Zo, wat een slechte radio. Nee hoor. Ja. Uh -oh. Herkennen jullie het al? Phil wat? Collins. Nee, nee ook. ik wou ook heel zwart, ja. ja. artiest zeg ik. Ja. Nou, ik zag je staan. Ik zou het niet weten eigenlijk. Nee? Ik ken maar één artiest uh, ja, die het heeft gecontroleerd. En, en, en dat is de Yves Berens. Beer ja, ik ben hey, en zin in jou, daar hebben we het over. Gaan we gaan lekker draaien. Vanaf, dat kwam ook omdat hij vroeger bij mij in de buurt woonden. Oké, okay. kijk. Hey. En willen we thuis nou, of jullie ook, genieten van Yves Berensen? Dat kan. Hè. 31 augustus treedt hij op op het Raadhuisplein. Vanaf uh, 8 uur gaat er een heel groot feest plaatsvinden met Danny Vroger, Lange Frans, Mike Danen en Thomas Bergen. We gaan luisteren naar Yves Berensen. jou. Het leven kan een feest zijn, maar je moet het zelf versieren om ons te lief...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 Van Yves Berensen gaan we naar de volgende artiest. Dit is ook wel een lekker plaatje hoor. Ja Bert, je hebt het goed gedaan hoor. Applaus voor Bert. <applaus> ja, we gaan Titanium draaien van David Guetta hier op ZFM Zandvoort.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 You're a carousel You're a wishing well And you lighted me up When you ring my bell You're a mystery You're from outer space You're every minute of my Every day Well and I can't deny Well that I'm your man Well and I get to kiss you baby Just because I can Whatever comes our way Oh we'll see it true Well and I know It's what I love can do Well, and in a, this crazy lie And to disgrace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 dat was Sven da, Dave, Duif Wat zeg ik nou? Duif. En die heeft meegedaan aan All Together Now. Het, het leuke televisieprogramma op uh, RTL4. Die trouwens genomineerd is voor de televisiering. Dus als u wil stemmen thuis, dan kan het. Wat ik al begin van de uitzending zijn, We gingen het ook even over het nieuwe televisieseizoen hebben. Kijken jullie veel TV? Speel films. Mm, films, vooral. Ja, niet zoveel. Op Net 5. Of documentaires op een NPO 1 of 2 of 3. Oké. Okay. Ja. Dus jij bent echt een documentaire kijker <laughs> en lekker chill, lekker filmpje, ja. heerlijk. Ja. En Bert niet? Ik kijk nog wel televisie, maar niet zoveel meer, maar vooral nieuws en dat soort dingen. Nieuws. En, uh, ja, ik ben gisteren bij uh, Zomer met Art geweest in de studio. En uh, dat was hartstikke leuk. Ik kreeg ook heel veel reacties dat ik uh, te, zien, uh, te zien was. En um, ja, dat was heel erg leuk. Maar een uur later zat ik terug in de auto en ik zat Radio 538 te luisteren. Je bent het toch niet uitgeknipt, hè? Nee, nee. Nee, want ik heb mezelf wel teruggezien. Maar ik zat er Radio 538 te luisteren en dat dacht ik... Dan hoorde ik het telefoonnummer, bel. En opeens dacht ik van, weet je wat, ik ga gewoon bellen. Vind ik wel grappig om te doen. En ik kwam er meteen doorheen... Dus ik was live op de zender, weer media dus. En um, toen moest ik vertellen op de radio wat mijn grote droom was. En mijn grote droom is, dat mogen jullie best wel weten, luisteraars, maar jullie ook aan tafel natuurlijk. Want als ik het nu vertel aan de luisteraars, weten jullie het ook. Um, dat, uh, dat ik, uh, ik, uh, ik tv-presentator wil worden als beroep ooit. Oh, en toen... toen um, toen moest ik dus op de radiolive, moest ik net eens doen dat ik zomer met Art ging presenteren. <laughs> Zoiets als nu? Ja, zoals, eigenlijk als nu. Het is gewoon eigenlijk mijn werk. Ja. En toen deed ik dat. En toen kreeg ik echt de volste complimenten. En oh. uh, ze wilden een filmpje van me zien. En, uh, dus dat ga ik doen. En het enige wat je hoeft te doen is, de webcam staat nu geloof ik aan. Dan hoef je dat in te sturen ja. en dan ben je ook al in beeld meteen. Neem dus dus dan moet tegen. ik uh, zeggen, goedenavond en hartelijk welkom. Dit is Zomer met Roy. Zo. Bijvoorbeeld. <laughs> Alles kan, jongen. Alles kan. Nee. Maar uh, dus ja, eigenlijk heb ik jullie... Ik, ik wilde eigenlijk een onderwerp over televisie, nieuwe televisiesseizoenen, openen. Maar uh, dat is best wel moeilijk met jullie twee eigenlijk, documentaire kijken en alleen een beetje nieuws kijken. Ja. Maar werd RTL, Late Night ooit gekeken? Uh, soms, soms. Daar heb ik trouwens onlangs nog iets over gelezen in het nieuws. Dat het. Um, er was een interview toen met Humberto geweest. Ook van nou, wat, wat uh, vond je van Leed Night en wat had er moeten gebeuren? En toen ja. gaf hij ook aan van nou. Um, we zijn te veel op een automatische piloot gegaan. Eigenlijk een beetje we hadden ze zoiets van het draait lekker en we gaan door. Maar we zijn te weinig bezig geweest met het programma zeg maar, te innoveren en uh, meer diepgang erin te krijgen. Ja. En ze wilden ook niet zoals de publieke omroep te informatief worden. Maar het stond te veel een beetje op de automatische piloot. En eigenlijk door natuurlijk door op een gegeven moment Twan ook aan te nemen, Twan Huis, werd het... Nog moeilijker te volgen voor deelnemers. Want ze wilden niet de serieuze kant op. Maar toch hem aangetrokken. En uh, nou goed, uh, Humbert. Ja. Zoiets van: uh, Ik heb er nog steeds geen vrede mee. Maar. Uh, nee, is het zo nee beetje? ik snap ook niet dat ze hem van zijn plek hebben gehaald. Ik denk met vernieuwing dat hij best wel nog een paar jaar dus door had kunnen gaan. Want uh, de huidige programma's die er nu waren. Inderdaad met, uh, met onze grote vriend. Uh, nu met Art natuurlijk. Maar daarvoor uh, Twan. Uh, denk ik dat het gewoon uh, nee, geen goede set is geweest. Hey, tussen uh, neus en lippen door. Hè? Ik zie hier een zandloper staan. Wat, wat is de functie daarvan? De, die zandloper die staat er al jaren, maar die heeft geen functie. Oh, maar mijn, geen functie. Oude, mijn oude collega... of mijn oude collega... dat nee, is helemaal niet mijn oude collega. Mijn collega die hier ook werkt... daar deed ik normaal dit programma mee op de donderdag. Die ja. kletste te veel. Ik weet dat ze luisteren, dus daarom zeg ik het. Dus ik draaide hem om. En, na, en als, het, uh, als hij klaar was, dan uh, moest hij stoppen. En nu is de vraag aan Roy. Hoe... Veel minuten is deze zandloper? Ja, drie of vijf. Ja. <laughs> ik Hoorlijk. weet het echt niet, want ik heb hem ja. nooit gebruikt. Ik les maar uit mijn nek. Even kijken. Nou, ik zet we het nu zien. om. Ik, ja. ik denk een minuut of vijf. Oké, okay. nou, dan gaan we het zien. Klok jij? Ja. Oké. Okay. In ieder geval, ja, Bo gaat het nu overnemen. Daar wilde ik heen. Het nieuwe televisieseizoen Bo. En er is natuurlijk best wel een talkshow oorlog op televisie, Chris. Um, Hij is er altijd. Ja, altijd geweest. Alleen, um, ehm eerst was natuurlijk... Um, Roberto, de grote speler in de talkshows. En later werd Ginek en uh, Pau natuurlijk. En ik ben heel benieuwd naar Bo. Want ik denk dat hij wel een hele goede vervanger zou kunnen zijn. Ja, ik denk het wel. Nou ja, wat, wat momenteel een beetje gaande dus is in TV-land. Dus je had voorheen had je RTL en je had SBS. En nu heb je gewoon eigenlijk Talpa ongeveer. Dus <laughs> Talpa en dus, RTL. Ja, dus vaak wordt ook gezegd dat ik geloof ik hou van Holland. Gaat naar, uh, naar SBS toe. Ja. En uh, Dance, Dance, Dance ook. Maar ja, dat is natuurlijk als zijnde van... Um, Talpa heeft alles overgenomen. En dat is natuurlijk de productiemaatschappij. Dus die artiesten of die presentatoren staan onder contract bij Talpa. Dus ja, of die nou bij RTL of bij SBS worden uitgezonden. Dat uh, maakt niet zo heel veel uit. Maar eigenlijk zit Talpa gewoon door beide bedrijven heen. Dus het is eigenlijk gewoon Talpa. Dus RTL, SBS, dat, uh, dat is het al bijna niet meer. Ja, niet helemaal met je eens. Want ik werk wel zo vaak op televisie ook. En um, ja, de, de, zoals Gordon is nu onder contract bij Talpa. Dus jij ja. niet, niet meer op RTL zien. Ja, herhalingen van RTL-producties. Ja. Maar ja. ik denk dat we wel daar in de toekomst heen gaan. Inderdaad, dat je gewoon de talpa of SBS mensen. RTL mensen door elkaar heen. Net als de Voice. De ene is Voice Senior bijvoorbeeld op SBSS. De Voice Junior op RTL. En de gewone Voice ook op RTL bijvoorbeeld. Ja. Ik denk dat we die richting op gaan inderdaad. Ah, en, het is, en het is onder contract. Kijk, stel je kan wel onder contract staan bij, uh, bij uh, RTL, maar wel tapaggames maken. Ja. Maar ja, dan ben je minder in beeld als ze naar SBS gaan. Dus ja, joh, het is, uh, er blijven continu verschuivingen. Maar, maar vroeger keek ik heel veel tv en nu uh, bespeur ik mijzelf toch een beetje dat ik iets meer richting de films neig. Oké, okay, ja ik kijk heel veel terug. Ik kijk geen tv meer. Ik kijk alles op mijn laptop terug. En uh, dat komt ook omdat ik in de nachtdienst werk... en dan uh, alles lekker terug kan kijken. Maar toch. Maar ik denk dat we een heel mooi tv-seizoen krijgen Met hele mooie nieuwe programma's. Met uh, hele leuke informatieve programma's. Documentaires ook. Want daar houden mensen ook echt heel erg van. Ik denk dat ze door die Talpa, RTL, NPO-oorlog... Dat we daar best wel hele leuke creatieve nieuwe programma's van krijgen. Want het was wel een beetje ingekakt. Ik denk het ook. De zandloper staat op twee ja. minuten. Dus ik denk, hij is op de helft, dat het vijf minuten moet zijn. Is het een hint dat ik moet stoppen? Nee hoor. We gaan even een muziek draaien, dat is wel belangrijk. Muziek en informatie hoor je hier op de radio. En Sing a Song gaan we luisteren van Earthwit Fire. Yeah! De heupjes gaan los hoor hier in de studio. Van voor Lunch, deze extra voor Lunch op de vrijdag. En uh, ja, ik hoop dat u lekker muziek uh, vindt. Heeft u ook muziek uh, die u wil aanvragen? Dat kan 0235730393. Tot zometeen. NOS Nieuws van...